Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig weekend voor politieagenten. Ze hadden hun handen vol aan relschoppers bij protesten tegen de lockdown en de avondklok. Ja, heftig. Dat is volop aan de bak. Veel geweld, maar ook veel geweld euh, tegen, tegen burgers. Tegen nou ja, dingen waar je het helemaal niet van verwacht. Stenen en vuurwerk gooien naar een ziekenhuis. Als je ook nog eens een keer een, een coronatest staat in de brandsteek... Ja, dit was, dit was een heftig weekend. Zegt de voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Volgens hem konden de relschoppers door social media makkelijk met elkaar afspreken... en liepen verschillende groepen mensen, echte demonstranten... maar ook pure relschoppers, dwars door elkaar heen. In Eindhoven wordt de stationshal opgeruimd na de rellen van gistermiddag. Een deel van de pui ging aan Dichelen en winkels werden geplunderd. Verslaggever Mark Hamer is op het station... Ja, ja, en er zijn nu zelfs vrijwilligers bezig. Zo, mevrouw, le lekker met de bezem nu bezig. Ja, zeker. Ja, ja. u kwam hier spontaan aangemeld, ja. want u wilde meehelpen. Ja. Want u zag het gisteren. Ik laat het op Omroep Brabant nieuws vanmorgen en ik zag die ellende gisteren en ik had zo'n slechte nacht, moet ik zeggen. Dat ik dacht, ik moet even iets, dat moet ik ook kwijt. Even iets goeds doen. En nu kan, kan u iets doen. U staat met een schep in de hand. Dus ja, in ik ben mijn glas aan het opscherpen. Ah, hartstikke goed. Het wordt weer helemaal netjes. Ja, Eindho, ik hoop het wel. Over en over een ik hoop paar dat, dagen. En ik hoop dat het nooit meer gebeurt. De politie in Leiden heeft gisteravond twee jonge Joyriders van 16 en 17 van straat geplukt. Ze zaten zonder rijbewijs in een auto die ze stiekem hadden meegenomen. Toen de politie ze in de smiezen had, gingen de twee er gauw vandoor en reden ze in op een andere politieauto. Uiteindelijk werden ze klemgereden en opgepakt. Ook kregen ze een boete voor het overtreden van de avondklok. En dit kan op steeds meer plekken toch weer... Door corona zijn binnenzwembaden dicht, maar steeds meer buitenzwembaden gaan nu weer open. Ook al is het januari. In Amsterdam is de vraag naar buitenzwembaden zo groot... dat ze daar vanaf vandaag een tweede zwembad opengooien voor de buitenzwembikkels. Het weer, het kan glad zijn. In Noord en Oosten hangt op sommige plekken nog dichte mist. Verder krijgen we een aardig droog dagje hoor. Af en toe zon ook en een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In het hele land, dus ook in Noord-Holland... moet je nog steeds rekening houden met gladheid. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... nog 20 minuten vertraging. Dus ik de hoek en Badhoeverdorp... staat 5 kilometer file door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 De jingle van. Zandvoort heeft het een zeer goede morgen op zaterdagmorgen, 23 januari. Vanuit de studio aan de Tolweg euh, doen wij het programma Goedemorgen, Zandvoort. En we gaan natuurlijk straks naar Goedemiddag, Zandvoort. Wat gaan wij allemaal doen? Wij gaan straks praten met Alexander Peulen, de directeur van Centerpark Zandvoort. Daar is van alles te doen. Na Alexander praten wij met Lana Lennox, de, direct Lemons, de directeur van Stanford Marketing. Uh, er wordt gesproken over management, over platforms. En we willen de indruk van Lana wel horen. Uh, deze week was er een uh, raadscommissievergadering op dinsdag en woensdag. En daarover praten wij met Marco Deen. In het de tweede uur uh, praten wij met de centrummanager van OS. Het centrummanager van OS. Uh, is een instituut, dat valt bij, uh, onder de gemeente... en wij willen wel eens weten hoe zij uh, omgaan. Daarna praten wij met uh, wethouder Bluis. Er is een lijvig advertentie verschenen in uh, de Zandvoortse krant... over het Corona-herstelfonds. En als laatste praten wij met Theo van der Laan... die is eigenaar van de HEMA Zandvoort... en die heeft zijn ongenoegen geuit uh, in het Haamse Dagblad... en we willen wel eens weten hoe dat nou allemaal uh, zit. De techniek vandaag wordt gedaan door Thomas de Jong... De muziek door Kordraaier, De redactie Gert-Jan van Kuik. En mijn naam is Ben Zonneveld. En als het goed is, is meneer Peulen aan de lijn. Tot, goedemorgen. Goedemorgen meneer Peulen. Goedemorgen. Um, um, Zandvoorters willen altijd graag weten wie, uh, wie hier zo rondloopt. En dan is er een nieuwe directeur in Centerparks. Uh, vandaar de vraag, wie is meneer Peulen? Um, ik ben Alexander Peulen, 42 jaar... Um... Nou, sinds 1 oktober uh, werkzaam bij uh, Centerpark Zandvoort. Uh, woonachtig in Alkmaar. En uh, getrouwd in drie kinderen thuis. Nou, dat is een hele, een hele volle uh, geschiedenis. Um, ja. U bent in uh, 2019 manager van de Novo Hospitality geweest. Ja. En uh, u stapt over naar Centerpark. Wat is dan de aantrekkingskracht van Centerpark? Um... Als we er verder teruggaan is het denk ik wel belangrijk, want ik ben oorspronkelijk heb ik, ben ik, bij de collega's, CQ concurrenten, gestart, Landen Greenparks. Uh -huh. En daar heb ik, vanaf 2005 heb ik daar, ben ik daar werkzaam geweest. En ik heb eigenlijk tot 2018 heb ik in de recreatiebranche bij Landen Greenparks gewerkt. En toen ben ik, heb ik een overstap gewaagd naar de hotelwereld. Waarbij ik uh, anderhalf jaar de opstart van een nieuw hotel heb mogen doen in Amsterdam. En uh, door de coronacrisis werd het, uh, was het niet echt, uh, ja, zijn we meer gesloten geweest dan uh, geopend. En uh, toen uh, zag ik de vacature voorbij komen van uh, directeur van het park in uh, Zandvoort. En toen, heb ik, uh, toen begon het toch wat te kriebelen. En uh, toen, uh, ik heb toch uh, de aandachtjeskracht van de recreatie is toch, uh, ja die blijft. En, uh, okay. en toen heb ik gesolliciteerd uh, op deze rol. En uiteindelijk ben ik dat geworden. Nou ah, dat is mooi. Um, Center Park, u kwam binnen terwijl de verbouwing in, uh, in volle gang was. Hoe, hoe, uh, hoe ervaar je dat als je zo in een niet afpark komt? Uh, ik, ik wist dat het, uh, dat het uh, zeg maar, een hele verbouwing dat die bezig was. Uh, het geluk bij het ongeluk was dat ik ben natuurlijk in oktober gestart. En toen was, uh, nou, was het eigenlijk voor 85% was het wel af hoor. Want uh, 18 december vorig jaar, uh, net voor kerst, is, is, is, is alles opgeleverd. Uh, dus het was wel een afrondende fase. Uh, geluk bij het ongeluk uh, is natuurlijk uh, COVID, waardoor je... Uh, ja, minder gasten hebt en uh, dus beter alle, alle renovatiewerkzaamheden zonder veel overlast kunt afronden. Um, maar eigenlijk alleen maar positief. Uh, alles wat klaar was, uh, waren de gasten heel positief over. En natuurlijk moet je uh, uh, soms een beetje meeveren met uh, uh, balans te, uh, en de balans houden tussen uh, een stukje renovatie en overlast. Maar uiteindelijk als het einddoel uh, duidelijk is, voor, ook voor de gasten en voor iedereen, dan is, komt dat altijd wel uh, goed. Er lopen nu uh, aardig wat gasten rond in het park, hè? Ja, uh, Hoe ja. ervaren zij uh, dat een aantal faciliteiten niet te gebruiken zijn? Ja, in het begin uh, is dat, is dat uh, toen, toen natuurlijk alle maatregelen uh, van dien doorgevoerd werden. Dat begon natuurlijk uh, vorig jaar maart. Uh, vervolgens in oktober is alles weer, uh, begon het weer en toen dus is het weer aangescherpt. Uh, dan kreeg je wel eens vaker discussies van... Uh, ja, de ene keer 250 gasten in het zwembad en dan weer 30 en dan weer dicht. En ik moet zeggen, sinds de, de, eigenlijk de kerstperiode, waarin gewoon duidelijk de regels in Nederland zijn bepaald. Uh, accepteren de gasten, dan weten ze gewoon wat wel en wat niet. En dat is het eigenlijk niet. <lacht> het, is <allemaal lacht> het is meer niet tijd. als wel, ja. Simpel is het. Ja, het is simpel. Dus dat, nu, nu is dat eigenlijk uh, bij, bij alle gasten uh, en, en is dat gewoon duidelijk wat, uh, wat, waarvoor je wel uh, geen gebruik kan maken. Zandvoort uh, is uh, flink verbouwd. Deze week was er een, uh, een persbijeenkomst voor uh, alle persen, Nederlands en buitenlands eventueel. Ja. En het ging natuurlijk niet alleen over Zandvoort, maar over, over alle parken in, uh, in, in, in binnen- en buitenland. Daar kom ik zo nog even op. Uh, het park in Zandvoort is stevig verbouwd. Wat zijn ja. voor u uh, de meest aantrekkelijke dingen die er nu uh, um, beschikbaar zijn? Ja, beschikbaar op het moment dat we open kunnen. Ja, ja, ja. ja. Wij hebben een... Uh, nou ja Allereerst dat alle kottetjes uh, alle natuurlijk van binnen en van buiten helemaal gerenoveerd zijn. Dat is natuurlijk uniek voor de, voor de gast, uh, gastbeleving. Maar wat uh, daarbij komt is dat wij de, de Action Factory, een deel dat aan het hotel uh, zit... Um, dat noemen ze een Action Factory. Daar waren voorheen waren dat de tennisbanen en er zat daar een uh, Jump XL in. Samen met de bowling en de tennisbanen zijn daar weggehaald. En daar is een uh, Baluba voor teruggekomen. Dus zeg maar een soort van uh, uh, misschien de Volksmond, uh, monkey town. Zeg maar een hele indoor speelhal uh, voor, uh, voor kleine kinderen. Uh, is erbij gekomen en dat is denk ik wel als ik kijk naar uh, uh, de Action Factory is dat een hele hele waardevolle toevoeging. En natuurlijk, uh, maar die was al wat langer aanwezig, de wildwaterbaan uh, in, het, uh, in het zwembad. Die was natuurlijk al, uh, is al sinds september 2019 is die operationeel. Uh, maar dat is natuurlijk uh, ook als je kijkt naar een stukje gasbeleving en uh, aantrekkingskracht ook voor de omgeving, is dat uh, ja, een hele mooie toevoeging voor, uh, van het product. Ja, de, de marketplace daar beneden in, uh, bij het zwembad is ook helemaal verbouwd. Ook helemaal verbouwd, ja. Klopt. Ja, zitten, daar, zaten, daar hebben we nu een extra restaurant in... Uh, wat we oorspronkelijk niet, uh, niet hadden. En dat is uh, zeg maar een buffetrestaurant is erbij gekomen. Dus er zitten nu in totaal uh, drie restaurants in. Uh, en, uh, en een, uh, en een uh, ja, snackpunt waar je, waar je wat uh, snacks kunt kopen. Ja, dat is een aparte hoek. Um, over afgelopen uh, persmoment... Er ja. is uh, flink geïnvesteerd in, in binnen- en buitenland. Uh, er komen nieuwe parken. Uh, ziet CenterParks een, een duidelijke stijging van behoefte in, uh, in parken? Wat CenterParks nu doet, is dat ze, uh, en dat hebben ze hier ook gedaan, dat er gekeken wordt naar. Uh, uh, dat, zijn, dat zijn twee dingen. Enerzijds, um, de gastenverwachting uh, van, uh, die, die, die is afgelopen jaren gestegen. ...van het verblijf en van uh, ja, wat, wat, wat heb je te bieden. Dus de verwachting van de gaststroom gaat omhoog... ...waardoor je eigenlijk... Uh, ja, je, moet, ...je moet mee in die, in die, in die trend. Mm -hmm. Dat betekent dat, dat je moet renoveren. Uh, dat is een belangrijk punt. En het tweede is dat, er, uh, dat als je je onderscheidt met, uh, met unieke producten... ...bijvoorbeeld uh, uh, uh, verluxing, uh, meer faciliteiten op je park... Uh, ...dan blijft die vraag... Je moet gewoon een, een goed product met faciliteiten en uh, ook een, een luxe, um, mooi of thematisch product in de markt zetten. En dat zijn ze nu uh, ingezet met een stukje wellness. Is daar een voorbeeld van uh, waar, uh, waar wellness cottages gecreëerd worden. Dus op die manier ga je mee met de vraag uit de markt. En die, en die ziet u ook stijgen? Uh, nou, kijk, als ik kan, wat ik weet is dat ik... ik alleen spreken voor de Nederlandse uh, markt... want de mm -hmm. buitenlandse markt ben ik niet thuis in. Kijk, als ik naar de, naar de Nederlandse markt kijk... ja, die is wel verzadigd. Uh, uh, dus het aantal uh, bezoekers van recreatieparken... dat blijft uh, constant. Dus dat betekent dat je uiteindelijk een, uh, iets unieks... en een uh, bijzonder product aan moet bieden... om een groot stuk uit die taart te krijgen. Ja, nou één uh, of eigenlijk twee dingen die uniek zijn in, uh, in Zandvoort is die, die beach beachchilla, een, ja. een eigen villa met, met een speeltuin. Heeft ja. u daar al reacties op? Ja, vanuit de gasten heel positief. En, dat is inderdaad een mooi, mooi, mooi beeld ook van een, van een beleving die gasten meekrijgen. En, en daar zijn de gasten heel positief over, ja. Ja, die, dat is wel, wel grappig natuurlijk, want die beach villas heeft zijn eigen faciliteiten. Ja, klopt. Dus alles privé. Ja. Klopt, ja. die, dan is er nog iets unieks, wat ook heel mooi was om te zien, samengevoegde bungalows. Ja, ja je ziet dat de vraag naar, naar wat grotere, grotere bungalows, die stijgt ook de afgelopen jaren. Dus wat je vaker ziet is dat er twee gezinnen of drie generaties, dus opa, oma, kinderen, kleinkinderen, dat die vraag naar, naar, naar dat soort grotere types stijgt. Um, en dat ook in combinatie natuurlijk niet te vergeten met het strand, wat natuurlijk ook een gigantische aantrekkingskracht blijft. Uh, ook vooral voor de Duitse gasten. Uh, we, hebben over, we hebben gemiddeld over de afgelopen jaren hebben we tussen de 42 en 46 procent uh, Duitse gasten hier op het park over het hele jaar heen. En dat is natuurlijk ontzettend hoog, ook vergeleken ja. met andere regio's in Nederland. Um, dus ja, maar die grote, grote uh, cottages, uh, grote bungalows, die, uh, daar, daar stijgt uh, ook de vraag naar, ja. ja dat is een uh, mooie, inderdaad wat u zegt, drie generaties uh, gaan met z'n allen op vakantie. Um, de faciliteiten zijn gesloten, uh, ja. van boven naar beneden, zal ik maar zeggen. Als ze ja. we straks weer uh, open gaan, zijn de zandvoerders dan nog welkom? Kijk, dat is echt, uh, als, als straks weer alles teruggaat naar normaal... dan is iedereen van harte welkom. Uh, maar voor nu is het echt uh, een... een uh, ja, ik, ik, ik, ik heb geen idee waar dit naartoe gaat uh, de komende maanden. En ik hoop dat uh, de uh, versoepelingen uh, uh, rond april mei toch echt een feit gaan zijn. Maar dat is, als ik, dat, ja, dat is gewoon echt heel, heel erg lastig te bepalen. We hebben natuurlijk afgelopen jaar ook heel vaak beperking gehad... dat maximaal 30 gasten... In het, in, in, in het zwembad, nou ja, dan, dan gaan de gasten van het park, uh, die, uh, die gaan dan voor. En, ja, uh, zodra we de ruimte hebben om, uh, om uh, weer uit te breiden en zeker weer terug kunnen naar uh, de, de oorspronkelijke situatie, dan uh, heel graag zelfs uh, is iedereen van harte welkom om het product te zien. Mooi, uh, dat is goed om te horen. Uh, we moeten inderdaad even wachten tot dat allemaal um, ja, weer, weer, weer zijn gang en zijn zinnetje krijgt, hè? We beginnen natuurlijk vanavond al met een avondklok. Nou, in uw, in uw ja. park zal dat ook wel uh, meevallen. Uh, als laatste, u bent de docent aan uh, Hoogschool Haarlem. Blijft u ja. dat doen? Ja. Wat, wat ja. doseert u? Ik ben, uh, vijf jaar geleden ben ik, uh, ben ik daar naar binnen gerold. En uh, wat ik, uh, uh, oorspronkelijk ben ik gestart om uh, daar uh, strategie, marketing en uh, een stukje bedrijfskunde te doseren... En uh, uiteindelijk is dat nu uh, uh, heb ik, uh, ben ik alleen nog bezig met uh, vier jaar studenten die uh, een keuzemodule uh, van ondernemerschap hebben gekozen. Dus die uh, richten uh, dat zijn studenten die een half jaar lang een traject uh, volgen om hun uh, eigen onderneming te starten. En daar ben ik dan een van de docenten die daar uh, theorievakken uh, uh, bij geeft en, uh, en hun begeleidt in dat traject om een bedrijfsplan te schrijven. Het is een leuke afwisseling met het uh, beroep van directeur. Ja, dat is fantastisch leuk. Dus uh, uiteindelijk is dat uh, de kracht van uh, de theorie en de praktijk bij elkaar brengen. En ik, heb, uh, ik doe dat met heel veel plezier een, een halve dag uh, in de week. En, uh, en uh, dat, is een erg, uh, ja, dat is gewoon een hele leuke combinatie om het werkveld uh, ook richting de schoolbank uh, terug te brengen... in plaats van alleen maar theoretische boeken lezen. Oké, okay. meneer Peulen, mag ik u ontzettend bedanken voor dit interview... En uh, veel plezier wensen bij Centerpark Zandvoort. Heel graag gedaan en succes met de uitzending. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Is als het goed is de directeur de Marketing, mevrouw Alana Lemmens. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Um, er is een hoop te doen in Zandvoort over, over van alles: hè? over uh, leegstand, over uh, verfraaiing. En uh, op het ogenblik wordt er heel veel gesproken over een ondernemersmanagement-team. Uh, um, wat vind je daarvan, als je dat zo hoort? Uh, over de ondernemersmanager? Oh, ik, ik dacht dat we het over heel iets anders gingen hebben. Maar ik kan dat dat ook komt jaar... ook. <laughs> nee, ja, ondernemersmanager, dat vind ik een goede zaak. Ik bedoel, uh, hartstikke fijn dat er iemand is die dedicated voor de ondernemers uh, aan de slag gaat. Ja, Ik denk dat dat uh, um, voor een hoop ondernemers als, uh, welkom is. Nou, dat is een bruggetje uh, naar waar, het, waar wij het eigenlijk over zouden gaan hebben. Over het uh, ondernemersplatform uh, met een webshop. Ja, ik, ik zie hem iets anders. Maar uh, volgens mij... Nou ja, uh, ik heb onder andere met Gert van Kuiken gesproken deze week. Die is mm -hmm. natuurlijk altijd al heel erg uh, actief is geweest. Uh, ook voor de Zandvoortse ondernemers. Nou ja, hij is ook centrummanager manager geweest, hè? Uh, centrummanager manager geweest. Volgens mij zat hij nog ooit in de stichting Zandvoort Promotie. Ja. Dus nee, altijd een hoop voor Zandvoort gedaan. En, en, en nog steeds, denk ik. Al is het misschien wat meer op de achtergrond. Uh, ik heb met hem... Uh, uh, daar ook over gesproken, Kijk, er is natuurlijk een verschil tussen een, een, nieuw, uh, een nieuwe webshop gaan bouwen, want dat, dat is volgens mij wel de geluid die ik ook af te hoor. Ik, daar geloof ik persoonlijk niet heel erg in. En waarom niet? Dat is hetzelfde een beetje als dat we in Zandvoort nu ineens uh, een soort van nieuwe Booking.com gaan bouwen. Mm -hmm. uh, volgens mij is Google de, de plek om te zoeken als je een, een, een webwinkel wil vinden. Waar ik wel in geloof is dat wij met Zandvoort Marketing, VisitZandvoort.nl, een heel mooi platform hebben om de bestaande webwinkels te, te bundelen. En waarom zeg ik dat? Um, Uiteindelijk ligt natuurlijk de verantwoordelijkheid bij een winkelier zelf om een goede webshop te hebben. En ik, nou, de een is daar denk ik al beter in geslaagd dan de ander. Afgelopen jaar is er natuurlijk noodgedwongen ook wel van een aantal ondernemers nou ja, uh, gevraagd om, uh, om online dingen te gaan doen. En dan is er denk ik zelfs nog een verschil tussen ondernemers die een webshop hebben voor Zandvoort en Omstreken of echt? Nou ja, voor het hele land. Mm -hmm. uh, want dat kan in onze ogen nog net even wat beter gebundeld worden. Dus wij zijn nu zelf bezig met... Ja, dat, dat, het platform is er natuurlijk al, visitandvoort.nl... waar we 500.000 bezoekers per jaar in ieder geval hebben. En als je daar dan nog prominent ook de bezoekers... of de potentiële bezoekers, de liefhebbers van Zandvoort... wijst op het feit dat er allerlei winkels in Zandvoort een webshop hebben... Ja, dan denk ik dat je... ...positief bezig bent om Zandvoort op de kaart te blijven te houden... ...ook al mogen ze nu even wat minder bij ons op, op visite komen. <laughs> um, ik heb een stukje uit, uh, uit jullie website en dat wil ik even een klein stukje voorlezen. Zandvoort Marketing streeft ernaar om samen te werken met elke partij... ...die economisch en maatschappelijk belang van Zandvoort als geheel inziet. Zo dragen de partners ook bij aan de city marketing van het dorp. Wij hebben rekening gehouden met de samenstelling... ...en dan komt er een pakket zilver en um, maatwerk wordt geleverd. Als ik op je website kijk... zie ik eigenlijk alleen maar grote spelers staan als partner. Nee, dat is... Dat... Kijk, de website is natuurlijk... We hebben twee verschillende websites. Sanford Marketing, dat is wat wij doen. Die is voor dat soort zakelijke uh, partijen. Dus daar kan, kan jij op zien wat Sanford Marketing doet. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk visit en .de en .com. Op die website, daar komt onze bezoeker. Onze bezoeker komt niet op sanfordmarketing.nl. Dat zou ook heel gek zijn. Um, we hebben een aantal partners die uh, wat groter is. Hè? Uh, je, je ziet er staan Holland Casino, Center Parks. Ja. Um, en en die, die hebben we daar nog onderdeel van het pakket. Ja. Wat zij hebben, niet te vergelijken met uh, bron zilver fruit, ook nog uh, een, een, een platform gegeven. Maar ja, het gaat om de website visitantwoord.nl. Want ja, wat heeft um, uh, de lokale uh, bakker eraan... Om op zandvoortmarketing.nl te staan. Die staat natuurlijk veel liever op vissersandvoort.nl. Ja. Hoeveel, hoeveel ja. mensen staan er al op vissersandvoort? Uh, nou, ik zou je niet kunnen zeggen uit mijn hoofd hoeveel het er zijn. Maar dat zal ergens rond de 200 zijn. Nou, dat is gewoon een redelijk aantal. Ik zit me niet vast op het exacte aantal. Ik ga het vanmiddag even natellen. Ja, ja dat is goed. <lacht> <lacht> Hoor ik het graag. Ja, ja, nee, ja, dat heb ik heus al in een overzicht staan. Maar dat weet ik echt niet uit mijn hoofd. Nee, maar zou te horen staan er genoeg op. Mag je ook op die site... als je geen website hebt? Dat, als je gewoon een winkel in Zandvoort hebt? Ja, wij, we hebben... Um, sowieso onderscheid. Um, in principe... als je bij ons een pakket afneemt... Hè, vanaf brons, <coughs> sta je op onze website. Uh, op het moment... Uh, dat je dat niet doet... dan kan je ook nog op onze website staan. Uh, bijvoorbeeld alles alle zandpavioen staan er ook. Omdat wij vinden dat... Uh, je moet... Vooral kijken naar wat heeft de bezoeker nodig. Dus alle strandpavioen staan erop. Alleen we maken wel onderscheid in uh, wat laten we zien van iemand. Afhankelijk van heeft hij bij ons een pakket afgenomen of heeft hij dat niet afgenomen. En ja, ook daar mag je dus ook op staan als je geen website hebt. Maar we raden dan wel iemand aan om daar toch wel iets mee te doen. Ja, mensen willen, uh, die zien iets hè, een winkel of een strandtent of een hotel. En willen dan doorklikken om in het hotel of in de strandtent te kijken. Dat is het idee? Kijk, bij ons staat er, dat heet dan een point of interest, mm -hmm. daar zie je een aantal foto's, daar zie je de informatie. Maar ja, wij kunnen natuurlijk nooit die informatie allemaal geven die een strandpavioen om maar weer datzelfde voorbeeld te gebruiken zelf op zijn mm -hmm. website heeft staan. Dus ja. ja, wij zouden iedereen aanraden, als je geen website hebt, dat wel te doen. Maar gelukkig, ik bedoel, ik doe dit nu twaalf jaar en dat was twaalf jaar geleden echt wel anders, maar gelukkig heeft bijna iedereen wel een website nu. Nou, dan hebben we over dat een half jaar het twaalfjarige jubileum, heb ik begrepen. Dus dan uh, komen we wel weer langs. Ha, ha, ha. <laughs> nee, ik heb de twaalf jaar al op zitten, hoor. Ik, oh. ik zit al oh ja, twaalf en een half. Oh, dat zit ik nu ongeveer, denk ik. Oh, nou, dan is het binnenkort feest. <laughs> nee, ik denk 1 uh, februari. Ja, nu je het zo zegt. Ik had er niet over nagedacht. Ik ben nou ja. er niet meer bezig. <laughs> van, van harte gefeliciteerd. Um, oh, dank je. En dan, dan is er natuurlijk ook een toekomst. En die, uh, die, die gaat nu zo'n beetje in. Hè? Jullie zijn al druk bezig met het nieuwe seizoen. Er komen evenementen. Uh, ik heb een hele krant gelezen over corona-herstelplan. Dat is voor jullie ook nog een en ander te doen. Hoe sta je tegenover uh, het nieuwe seizoen? Ja, uh, ja, dubbel natuurlijk. Want het liefst zou je natuurlijk laten zien wat Zandvoort is. En dat is gasvrij. We kunnen niet laten zien wat we zijn. Want we mogen niemand ons zandag je mag in het Duin Het want... handen. valt een beetje weg. Oh. Dat zou kunnen omdat ik. Ik loop nu zelf in de duinen. Dat dachten wij al. Ja, ja sorry. Ik dacht ineens toen ik aan het wandelen was met de hond... ik, oh ja, sorry. Maar aan de andere kant is dat toch ook wel weer voor dan? Um, nee, wat wij zing het eens? Waar had ik het over? Ja, nee, het plan voor. Kijk, weet je wat het is? Wij hebben um, natuurlijk het lieve dat we vertellen, dan is dat evenement, dan is dat evenement mm -hmm. en dan is dat evenement. En dat kan niet. Maar tegelijkertijd kunnen we ook niet stilzitten. Willen we niet? Zit niet in onze aard. Dus ja, zullen we uh, moeten kijken naar de, de momenten dat het wel kan. Hè? Dus we, we, we focussen focus ons op bijvoorbeeld de Formule 1. Ja, en we kijken tot de, het moment dat het allemaal weer mag. Naar nou, wat, we, wat de alternatieven zijn. Ja, gelukkig is er ook nog wel, wel wat mogelijk. En kunnen we digitaal nog wel een hoop doen. Maar ja, het is, um, het is natuurlijk niet hoe we het zouden willen. Maar ja. Um, dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Nee, dat begrijp ik. Uh, het, het, een van de grootste be begin-evenementen, de circuitrun van Zandvoort, is ook al gecanceld. Ja, ja, sterker nou ja, uh, nog, de Lightwalk zouden we volgens mij Ja, even, die staat ook nog doen. Gesproken. Ja, die, die, die is er al af, de circuitrun is er af. Uh, ja. En allemaal heel begrijpelijk, want je kan geen evenementen <lacht> nee, worden. als je geen mensen mag ontvangen. Maar ja, het is natuurlijk wel super jammer, want daar ben je wel. We uh, waren heel erg druk met Le Champion. Uh, om eigenlijk een soort van verdiepingsslag te maken op deze evenementen. Superleuk, superleuke partijen om mee samen te werken. Ja, dat moeten we gewoon allemaal een jaar uitstellen. Ja, het is, het is wat het is. Ja, nou ja dat is ook uit, uitvoerig besproken in afgelopen commissievergaderingen. Uh, er moet iets komen, bijvoorbeeld die, uh, die, die stichting voor, uh, voor de Grand Prix, voor de side-defense. En dat is gewoon duidelijk gesteld. Als het niet doorgaat, gaat het niet door, punt. Uh, ja, ja dat, dat is weet je, je kan niet gaan afwachten. Dus we zitten nu gewoon weer in de modus, hoe kunnen we de site organiseren? Dat is heel gek, als je niet zeker weet of het doorgaat. Maar aan de andere kant, als je het niet doet, dan houdt, ja, het, op. Dan, dan houdt het echt alles op. Ja, ja. Ja, waar we nu ook nog wel over nadenken, en dat, dat is echt nog heel erg uh, alleen nog maar genoemd, en daar moeten we nog heel goed naar kijken, is, nou, zouden we niet digitaal evenement kunnen organiseren. Dus als er mensen luisteren en daar leuke ideeën voor hebben, dan horen we dat graag. Maar ja, het is natuurlijk niet zoals we het zouden willen, nee. Nee, nee, nee. nee. Maar uh, je bent nog steeds aan het wandelen. Heb je Hendrik bij je? Ja, Hendrik en Candy en Charlie. <laughs> dus uh, je bent voor de avondklok ook al geregeld? Ja, nou ja, het zijn niet mijn honden, hè. Dus nee, nee. ik mag niet meer, ik, dan moet ik ze namelijk ophalen na 9, dat gaat niet. Okay. Maar ik doe, ik doe wel de ochtendsessies. Oké, okay, Lana, ontzettend bedankt voor het gesprek en uh, we spreken elkaar binnenkort weer. Dankjewel. Hart, hartstikke goed. Doei. Dankjewel. Doei, doei. De dat met de PS en aan de lijn praten wij, uh, hebben wij meneer Marco Deen, uh, voor fractievoorzitter van de PVV. Meneer Deen, goedemorgen. Goedemorgen Ben, hallo. Is het in Den Haag ook zo mooi weer als in Zandvoort? <laughs> nee, ik, uh, ik ben niet in Den Haag, maar ik oh. nee, We zouden daar uh, wat lijsten tekenen, maar ook dat is uh, door de corona op een andere manier ingevuld inderdaad. Ja, ja, dus ik ben lekker thuis. Corona technisch ben... zit u lekker thuis? Ja. Um, deze week waren er uh, twee commissievergaderingen... waarvan de belangrijkste punten... Nou ja, er zijn natuurlijk meer belangrijkste punten... maar dingen die er uitsprongen uh, waren de side-effect-stichting... en uh, de ondernemersmanagement. Ondernemersmanager, ja. moet ik zeggen. Uh, ja. u, u haalde aan dat het voor u wel een hamerstuk was... maar toch zag u overlappende uh, dingen... Uh, met de doelstelling van Stanford Marketing. Zou Stanford Marketing dat dan niet moeten doen... Nou, dat, dat is natuurlijk wat ik daar ook een beetje mee probeer aan te geven. En uh, ik heb gezegd dat als je dus kijkt naar uh, de taken, de functieomschrijving eigenlijk, hè, die letterlijk wordt gebruikt ook voor zo'n ondernemersmanager, het optimaliseren van een uh, sterk uh, ja, jaar rond uh, vestigings- en investeringsklimaat... Uh, ja, dan zie ik wel een overlap. Kijk, en, en om dat te doen. Uh, en daar letten wij natuurlijk als, als PVV speciaal, maar als raad helemaal op. We hebben natuurlijk het budgetrecht. We moeten wel kijken waar de centen aan uit worden gegeven. En uh, wij geven daar Sanford marketing onder andere een half miljoen per jaar voor. Dus dan, dan zien wij wat overlap en dan denken we, ja, is, is dat wel nodig? Geven we dat geld niet uh, dubbel uit op die wijze? En dat hebben we gemeld, maar dat hebben we al eerder gedaan. En daar uh, denkt de rest van de raad althans... het grootste gedeelte van de rest van de raad anders over dus dat, dat geeft ook niet. Ik, uh, we zullen zien hoe dit zich ontwikkelt. Ja, uh, u hebt het over geld. Uh, er wordt 80.000 euro vrijgemaakt voor, uh, voor het management. Dat, ja. Als je dat erbij optelt, dan is het toch een redelijke som geld. Maar uh, er werd nogal uh, makkelijk met dat geld omgegaan. Er gaat 80.000 uh, euro die kant op. Krijg je dat daar ook voor terug? Nou ja, dat, is, dat is natuurlijk het, uh, het vraagstuk. Hè. Krijg je dat op het weer terug? gaat Dat moet je zo echt moeten zien. Um, gaat, gaat dit nut allemaal uh, opbrengen? Maar ja, de andere kant. Als wij dus ook lezen in hetzelfde stuk... dat uh, hey, ondernemersvereniging, hotelvereniging... de strandpachters, noem het allemaal maar op... toch positief uh, in, dit, in dit item staan... dan denk ik wel dat we eraan mee moeten werken. Alleen vind ik wel dat, dat wij... dat doen wij dan als PVV ook... Uh, daar wel kritisch naar moeten kijken... Van ja, wat, wat geven we uit hè? en wat, uh, wat levert dat dan ook weer op? En dat is iets wat we dan straks kunnen, kunnen evalueren. ja Alle uh, verenigingen deden mee, behalve één. Verbaast u dat? <laughs> uh, nou, nee, nee dat, dat verbaast me niet. Ik weet het niet. Kijk, het grootste gedeelte uh, van de vereniging is het er dus mee eens. Nou, uh, ja, ik denk dat je die meerderheid daarin dan even moet, uh, moet volgen... Uh, ja, dat is hoe het is. Ja. Het contract is uh, voorlopig voor vier jaar. En uiteindelijk uh, wil men naar een geldverdeling toe van 50-50. Uh, dat zou betekenen dat de gemeente gewoon uh, de eerste komende vier jaar... Uh, uh, nou ja, dit jaar kunnen de ondernemers al niet betalen, heb ik begrepen. Dus dat komt ook al uh, op de rekening van de gemeente. Uiteindelijk blijf je vier jaar betalen. Ja, dat is waar het op neerkomt. En uh, als je dus inderdaad gaat kijken naar een 50-50 verdeling, moet je kijken vanaf wanneer dat maximaal haalbaar is. Nou, dit jaar inderdaad dus niet. Dus dat is al 80.000 euro voor de gemeente. Dit mm. jaar wellicht ook. En dan komt daar nog een paar jaar de helft bij. Ja, je praat over een aanzienlijk bedrag. En uh, het zou wel mooi zijn als we dat ook terug kunnen zien in de revenue. En uh, een ondernemersmanager is één, maar ik vind dan ook dat er snel duidelijkheid moet komen over wat de ondernemers in Zandvoort nou precies ermee opgeschieten. Wat zij kunnen verwachten en hoe zij kunnen participeren uh, tijdens de Formule 1. Want ja, daarover daar, eerst nog een hoop onduidelijkheid. Ja, dat is het uh, tweede gedeelte waar ik straks even met u over wil uh, praten. Maar uh, als ja. ik terugkijk in de historie van Zandvoort, dan hebben wij een city manager gehad. Waarom uh, worden die niet meer gebruikt dan? Nou, ik moet, moet je eerlijk zeggen, uh, dat weet ik niet precies hoe dat gestructureerd was. Ik heb daar wel eens wat over gehoord, over een city manager. Uh, ik, ik weet niet of dat dan weer met, met een andere doelstelling ooit in het leven is geroepen... dan nu een ondernemersmanager, die ik toch wat, wat meer ook gericht zie uh, specifiek naar de Formule 1 toe. Uh, maar het, het, het verschil, ja, weet, weet u, dat zal zich allemaal moeten, moeten uitwijzen... Mm -hmm. Dat is nog eigenlijk een groot vraagstuk. En daarom vinden wij wel dat je hier secuur naar moet kijken. En ook uh, voorzichtig mee moet omgaan. Ja. Nou, uh, volgende week, uh, of tenminste bij de raadsvergadering is dat één klap met een hamer. En dan gaan we zien wat daar uh, uitkomt. U legt, u legt de link van de uh, city manager naar de Formule 1. Um, dat is heel scherp bekeken. Want eigenlijk is die overal ondernemer uh, management... Uh, voor het hele jaar rond. Ja. Maar, maar toch uh, gaan we nu naar het, het tweede stuk. Dinsdagavond uh, concludeerde u dat u een stuk had gekregen... en dat is uh, de Gateway Review. Die is aangevraagd door de gemeente om eens te kijken wat er nou gebeurd is. Ja. Um, en daarin uh, las u stukken die betrekking hadden op het vraagstuk... moeten wij een stichting uh, instellen... Het bleek dat een aantal uh, mensen het nog niet gelezen had... want het was heel laat geleverd, heb ik begrepen. Um, ja. Welke overlappen zag u daar? Nou, dat moest ik inderdaad ook maar even heel snel doen. Want uh, kijk, wat, wat wel vaker gebeurt, uh, is dat wij als raad heel erg laat uh, worden voorzien van stukken en informatie. En um, dat we daar dan maar even diezelfde avond... Uh, in dit geval kregen wij rond kwart over zeven... Uh, dit, dit zogenaamde gateway-rapport. En uh, ja om acht uur begint de raadsvergadering. Dus ja, uh, je bent je niet ben in staat meer om dat potje te nemen. En ik heb het even nou door kunnen, uh, globaal kunnen doornemen. En ik dacht, nou... Daar kunnen best wel eens wat overlappingen in zitten... die te maken kunnen hebben met de beslissing om die stichting side events uh, op te gaan richten. En uh, daarom heb ik voorgesteld om dat uh, in ieder geval niet nog op diezelfde avond te behandelen. Simpelweg omdat niet iedereen uh, ja, dan volledig op de hoogte is van alle benodigde informatie. En, en dat, maar dat is iets wat wel vaker voorkomt. Dat heb ik ook al meerdere keren aangekaart. Uh, de wethouders uh, hebben ook aangegeven dat ze dat uh, gaan uh, veranderen. Dus dat, dat is op zich positief. Maar voor dit specifieke punt ja, las, ik, las ik een heleboel zaken eigenlijk... die, um, die dat agendapunt raakten. En uh, daarom vond ik dat we dat nog niet konden behandelen. Nou, dat is gehonoreerd. En dan hebben we de volgende dag uh, uh, een presentatie gekregen... over dat K2-rapport. En daarna is dan dat punt in de commissievergadering... Uh, alsnog behandeld uh, de woensdag. Ja. Uh, als je het Gateway-rapport openslaat, dan kom je uh, gelijk een blokje rood-oranje tegen. En dan kom ik zo even op de kritieke en essentiële punten. Ja. Dat is eigenlijk al duidelijk genoeg, toch? Ja, dat, dat, dat vind ik wel. Kijk, wat, wat dat rapport eigenlijk uitwijst... is dat... Uh, en, en iedereen is natuurlijk enorm enthousiast... En, en opgewonden over die Formule 1. En dat is helemaal logisch. Dat zijn wij zelf ook. Uh, maar dit rapport laat natuurlijk ook zien... dat uh, ja, alleen goed bedoeld enthousiasme... zeg maar, uh, niet voldoende is. Er is echt meer voor nodig... om, om, om zo'n enorm evenement... van wereldformaat te organiseren... dan alleen uh, de genoemde... yes we can mentaliteit. Ja... En dat, dat zien we dan ook terug. Hè? Je leest uh, dat er echt uh, haast gemaakt moet worden met een uh, professionaliseringsslag. De aanpak moet, uh, moet gestructureerder, uh, zakelijker ook vooral. Uh, wat, wat, wat is überhaupt, uh, nu spreekt ze ook over het gedefinieerd doel en ambitie mm -hmm. van het hier gebeuren. Nou, dat, is best wel, dat zijn best wel basale uh, zaken die we, die we dus niet helemaal op de rit hebben. Nee, Daarom staat was... het moeilijk dat we pas in september beginnen. Dan hebben we daar nog wat tijd voor om dat uh, op te pakken. Ja, nou de, de wethouder die heeft ook duidelijk gezegd dat uh, eind mei moeten de vergunningen, de uh, zeker de aanvragen binnen en moet er al een soort van besloten worden. Dat legt er wel wat druk op. Um, bent u wijzer geworden naar de uitleg van uh, de reviewers? Uh, nou de reviewer, ja die heeft natuurlijk wel uh, de vinger op wat zere plekken gelegd. Nou ik bedoel er is een uitleg geweest voordat u uh, bent gaan praten erover. Dat bedoelt u? Ja, ik, ik, ik weet niet of ik daar nou alles over kan zeggen. Volgens mij was dat ook Ik weet onder andere niet meer wat nou openbaar is en in geheimhouding. <lacht> nou, er stonden en geen dan financiële dan dingen dan... in het, in het, uh, in het ja. verslag. Nou, wat ik wel eens er wordt tegenwoordig zoveel uh, onder geheimhouding. <lacht> maar goed, dus omdat uh, ik geen agendapunt meer normaal kan behandelen. Uh, maar dat even terzijde. <kwijnt> ook totaal onnodig overigens, want ik vind gewoon... dat iedereen moet weten waar we het over hebben... ook als het om geld gaat, waarom niet? Uh, maar goed, dat is dan... Uh, onze persoonlijke mening. In nee. ieder geval zijn we er wel wat wijzer van geworden... maar ik moet ook eerlijk zeggen... dat het niet meer, veel meer betrof dan een herhaling... van wat wij al hadden gelezen in het rapport. Het was meer een... Uh, in een, in een samenvattende setting. Dus, dus ja... Heel als, vanwijs... je, ja, als je een, een beetje dat rapport leest. dan kom je eigenlijk tot de conclusie. dat het met het, het, het opzetten van deze organisatie. met ontzettend veel enthousiasme is gedaan. en uh, ja. het ging lijken op een stand voor het feestje. en dat zijn hun aanbevelingen dan ook. ga meer naar de regio. structuur je ambtelijk apparaat. expliceer ja. de onderlinge rollen. Die, en verantwoordelijkheden die uh, gedaan moeten worden. Ja, dat, is. Um, dat, is dus, dat moet nu gaan gebeuren. onder de stichting Side Events. Ja. Um, Gielissen is weggegaan. Is u ook duidelijk waarom Gielissen weg moest? Nee, nou helemaal niet. Daar heeft u wel om gevraagd. Ja, dat is ook een van de vragen die, die ik gesteld heb uh, tijdens deze commissievergadering. Weet u, waar, waar is Gielsen? Wat is ermee gebeurd? Uh, wie, uh, wie draait erop voor die kosten die gemaakt zijn? Er werd op een gegeven moment werd er gesproken over het feit dat zij met hun rekening hebben ingediend van meer dan 200.000 euro. Uh, ja, hoe is dat allemaal afgelopen? Dat mag wat mij betreft allemaal openbaar. Er wordt eigenlijk gedaan alsof Gielsen nooit bestaan heeft. Terwijl um, daar zijn toch uh, een aantal partijen uh, behoorlijk mee bezig geweest. Uh, ik noem even uh, volgens mij de toenmalige wethouder Verheij... Uh, ...Sanford Marketing, uh, die zijn daar een hele uh, sollicitatieprocedure... ...hebben ze daarvoor opgesteld en dat zijn ze maanden mee bezig geweest... ...en uiteindelijk kwam daar gillen ze uit als de partij... ...die ons de, uit de brand ging helpen wat betreft de side-defense. Blijkbaar is dat uh, niet goed gegaan en dan hoor je daar ook niks meer van... ...en dan is dat afschuiven en klaar en we gaan door naar de volgende uh, stichting. Ja, als het. ja en ik, ik zie dat persoonlijk, maar dat... Uh, de wethouder uh, ziet dat anders. En ook daar heb ik wel een beetje respect voor. Voor die kijk op de zaken. Maar ik zie het persoonlijk niet, uh, niet anders. Als een, uh, ja, een nieuwe side-event manager. Die het nu mag gaan proberen. En dat is wel een beetje uh, ja, Nou, U zegt zelf in, uh, in het begin van dit interview. Dat uh, er moet toch op de centjes gelet worden. Maar als u niet eens de informatie krijgt. Wat nou zo'n uh, uh, zo ontbindingscontract heeft gekost. Is dat toch vreemd? Het, het zou onder geheimhouding kunnen. Nou, ja, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. hebben we ook onder geheimhouding gekregen. Oké. Okay. Uh, uh, waarvan ik ook weer zeg: van ja, weet je waarom onder geheimhouding? Maar goed, daar ga ik nog eens een ander punt van maken uh, tijdens de raadsvergadering. Omdat ik gewoon heel belangrijk vind dat iedereen gewoon op de hoogte is. Want. Uh, weet u, anders worden ook bepaalde ja, beslissingen van raadsleden zo slecht begrepen. Mm -hmm. uh, even een kleine zijsprong als u mij toestaat. Maar straks krijgen we weer op de agenda het Watertorenplein. Dat is een heel mooi agendapunt. Maar het, het belangrijkste waar we het over zouden moeten hebben is onder geheimhouding. Dus... Ja, dan wordt bijna nooit begrepen door een luisteraar of door een burger, want daarvoor zitten we er tenslotte, mm. uh, waarom uh, de VVD bijvoorbeeld dat zegt, waarom de PVV er zo in zit en waarom GroenLinks uh, weer anders denkt. Daarvoor heb je echt die financiële onderbouwing nodig en vaak andere informatie. Dus wat mij betreft hoeven we dat soort punten ook eigenlijk niet meer te behandelen, uh, want het, het veroorzaakt alleen maar meer onrust. Ja. Als nou. we het niet overal over kunnen hebben. En dat zijn vaak niet uh, de zaken die je niet toe doen, doen natuurlijk. Nee. Dat zijn de juiste zaken die je toe doet. En daar uh, heb ik moeite mee. Nou, uw, uw zijsprong brengt mij dan ook op, uh, op het, uh, het landelijke wat er nu speelt. En uh, dan praat ik even over de toeslagaffaire. Daar heeft uh, de, de regering Rutte nu besloten dat uh, ongeveer alles openbaar wordt. Zou dat niet voor zand voor de goede zijn dan? Hele goede. ...ben ik een enorm groot voorstander van. Want um, al dat moeilijke gedoe is nergens voor nodig. Er, er is vaak vanuit het verleden, zegt zeg, uh, vaak het bestuur, het college... van, nee, ...dat moet onder geheimhouding, want dat doen we altijd onder geheimhouding. Ja, <lacht> dat, dat, vind ik, ja dat vind ik een hele belabberde reden. En laatst heb ik ook de heer Bluis, die straks nog bij u komt... gezegd, ja. ik weet niet meer precies over welk punt dat ging... ...maar waarom is dit stuk nou eigenlijk onder geheimhouding. En toen begon hij eigenlijk te lachen. Ja, dat begreep je zelf ook niet. Kijk, als we in zo'n situatie belanden... ja, dan wordt het wel heel lastig... Dan wordt het wel heel lastig. En ja. uh, ik vind up in de openbaarheid. En uh, voordat er daadwerkelijk belangen worden geschaad. van, van gemeenten of van projectontwikkelaars. Nou, dan kun je daar wellicht wat uh, weglakken. Mm. Ja, niet, alles, niet alles zwart lakken zoals in Den Haag. Maar gewoon. punten <laughs> willen lakken waar het dan misschien wat cruciaal is. Maar je moet erover kunnen praten. Want ja. anders wordt het wel heel lastig om onze taken uit te voeren, inderdaad. Ja. Ja. Nu uh, um... Gaat er nog een discussie komen over uh, de stichting... Aan, uh, bij de volgende raadsvergadering? Maar dan gaat het toch wel weer over een ton? Ja... Precies. Uh, ja, het gaat uh, elke keer om, uh, om behoorlijke bedragen en uh, die komen ook wat mij betreft soms uit het niets. Uh, daar hebben we ook de wethouder op, op gewezen en die heeft daar ook verbetering in, uh, in uh, beloofd, hè, dat we wat vaker worden geïnformeerd. Uh, ik, ik las ook weer ergens in een document dat opeens nu bijvoorbeeld met uh, DGP wel is afgesproken dat er een ton aan opbrengst komt uit precario- en parkeerplaatsen, bijvoorbeeld over de boerderij. Vaarruimte. Ja. Nou ja, we moeten dat altijd een beetje naar op zoek. En ik, ik ben uh, van mening dat wij dat meer actief aangeleverd moeten krijgen. Ja. Ja. Nu, uh, nu is dat met Gielesen gebeurd, uh, afgelopen jaar. En ja. nu gaat er een stichting uh, opge opgeworpen worden die door de gemeente opgericht wordt. Als dat nu weer misloopt, wie is dan verantwoordelijk voor die stichting? Ja. Dat is een hele, hele goede vraag waar we intern ook uh, over spreken. Uh, kijk, het is juist de bedoeling dat je als gemeente die verantwoordelijkheid natuurlijk wilt, niet wilt. Dus dan zul je dat ook in een vorm moeten gieten waarbij dat geborgd is. En uh, ik heb begrepen dat daar nog uh, naar wordt gekeken, naar die verantwoordelijkheden. Maar dat is inderdaad een, uh, een legitieme, een hele belangrijk uh, onderdeel van dit geheel. Als je ja. dat, dat wil vrijwaren, zou de directeur van de stichting zelf financieel verantwoordelijk moeten zijn? Bijvoorbeeld, dat zou een optie kunnen zijn, mm -hmm. voor zover ik ook een beetje daar iets over weet. Maar als je dan toch weer onder een paraplu werkt van bijvoorbeeld uh, ja, de gemeente of de burgemeester of wie dan ook, ja dan dan valt altijd weer die link uh, te leggen richting de gemeente. Ook, ja. ook als er iets goed moet gaan. En je wil juist uh, de verantwoording van die ASI-defens uh, wil je ergens anders hebben liggen, dan, uh, dan bij de gemeente. Mm -hmm. Ja. Verwacht u nog discussie? Ja, ik, ik verwacht wel wat, wat discussie, maar meer in de misschien wat verduidelijkende setting. Hè, dat, dat de wethouder misschien nog wat dingen aangeeft, uh, hoe of wat. Maar kijk, er is, qua meerderheid uh, is, dit ook, is dit ook natuurlijk al een uh, gelopen race. Oké, okay, nou dan uh, gaan wij toch kijken naar de raadsvergadering en luisteren. Ja. Uh, meneer Deen, ontzettend bedankt voor het interview. En uh, ik hoop dat u veel plezier hebt bij de raadsvergadering. Nou, uh, hartelijk dank. Tot ziens. We okay, tot ziens, dag are uneven, When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers.